van Kesteren met het NOS journaal. De verdachte die donderdag in Amsterdam vijf mensen zou hebben neergestoken... is een 30-jarige Oekraïner. De politie heeft zijn identiteit met moeite kunnen vaststellen, omdat hij meerdere papieren bij zich had. Het gaat om een man uit de regio Donetsk, de provincie in het oosten van Oekraïne, die voor een groot deel door Rusland is bezet. De man wordt dinsdag voorgeleid bij de rechtercommissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Waarom de man om zich heen stak op de dam is nog niet bekend. Er worden nog 50 mensen vermist bij het flatgebouw dat gisteren in Bangkok instortte. De Thaise autoriteiten zeggen dag en nacht door te werken na de aardbeving met hulp vanuit het buitenland. De flat van 30 verdiepingen was nog in aanbouw en stortte volledig in tijdens de beving. Hoe dat kon gebeuren wordt volgens de Thaise vicepremier nog onderzocht. Hij zegt nog altijd hoop te houden op overlevenden. Tienduizenden mensen hebben zich verzameld in Istanbul om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Imamolu. Hij werd vorige week opgepakt voor onder meer corruptie. De oppositie ziet dit als een politieke afrekening van president Erdogan. Het massaprotest vandaag is georganiseerd door CHP, de partij van Imamolu. Bij de protesten de afgelopen dagen zijn meerdere journalisten opgepakt. En ook een Zweedse journalist zit nu vast. De man die gisteren gewond raakte bij een schietpartij in Oosterhout... ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de schietpartij kwamen twee mensen om het leven. Ze hebben de gewond gevonden en overleden later. De politie houdt er rekening mee dat de slachtoffers op elkaar hebben geschoten. Ook waren er mogelijk meer mensen bij betrokken. En de politie hoort nog getuigen. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend gemaakt. Het weer, het is droog en zonnig. En rond deze tijd kunt u misschien de gedeeltelijke zonsverduistering zien...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 Met nu, Oud Zandvoort. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Tweemaal per week neemt de generaal de macht over. Iedere woensdagavond in ZEP bombardeert de generaal je met de allernieuwste strips. Zaterdags in Eskimotion maakt de generaal een grote omtrekkende beweging. In de generaal strip top 10. De generaal neemt de macht over. Elke woensdag en zaterdagavond op ZFM. Zo. Hey, goedemorgen Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. <lacht> Ik stond al net op de tramhalte. Jezus. <lacht> yeah. Staat er een vrouw naast me. Oh, Een hele lelijke vrouw. Echt zo'n Ja, Heeft een papegaai op haar schouder. Oh, Ik zeg tegen die vrouw. Wat is dat nou? Zegt zij. Als jij raadt wat het is. Mag je met mij naar bed. Nou. He. Dus uh, ik denk even na. Ja. En ik zeg uh, een olifant. Zegt zij. Nou dat reken ik ook goed. ik <lacht> Mag ze in principe niet storen Maar als de koffiejuffrouw het wil Ligt alles stil En de school Dicht en vervetterend. En al die lussen gaan we kapot aan ons kanaal. Maar ik hou van de schaar. Smakelijk, liever. Eet smakelijk, lieverd. Eet smakelijk. Hm. Hoe lang gebruiken mensen eigenlijk al vorken aan tafel? Ik zoek het even op. Nee, nee. De regel is geen telefoon aan tafel. Ik wil gewoon even opzoeken hoe lang mensen vorken gebruiken. Doe hem weg. We zitten nu te eten. Even tories. Huh? Zoekt u graag dingen op, maar kan dat niet altijd? Klokko presenteert de Microchip 4000. Vanaf nu bent u altijd verbonden met Klokko. In een drie uur durende operatie in het Klokko Medical Center in Roedofarmensveen... wordt de Klokko Microchip in uw hersenen aangebracht. Door de Microchip zijn uw gedachten voor altijd verbonden met Klokko. Klokko kan uw gedachten lezen en direct antwoord geven op alle vragen. Eerst smakelijk. Denk aan wat u wilt weten zonder het hardop te zeggen. Vanaf wanneer gebruiken mensen eigenlijk vorken? Klokko geeft u het antwoord zonder dat anderen het horen. De vork werd populair in Byzantium in de 11e eeuw. Pas tegen het einde van de 17e eeuw werd de vork steeds gebruikelijker aan Europese tafels. Wat zit jij nou blij te kijken? Oh, niks. Ik vind het heel fijn om voor altijd verbonden te zijn met Klokko. Alleen wel jammer dat ik elk kwartier reclames hoor in mijn hoofd. Let op, Klokko verzamelt al uw gedachten voor reclamedoeleinden en stuurt u elke 15 minuten een passende reclame. Wilt u liever geen reclames horen? Die dan voor het reclamevrij abonnement van 24.000 euro per maand. Zonder reclames is het rustiger in mijn hoofd. Alleen ben ik nu nog wel bang voor hackers. Let op, het kan gebeuren dat de klok op microchip in uw hoofd wordt gehackt door cybercriminelen. Ah, ah, ah, Wat is er? Een piep in mijn hoofd. Wat is je pincode? Vertel je pincode. Hackers willen mijn pincode. Oh nee. Geen zorgen. U krijgt deze microchip reset helm namelijk helemaal gratis. Zet de helm op en druk op de knop voor een elektrische schok in uw hersenen. Nu is de Klokko microchip gereset naar fabrieksinstellingen. En kunt u deze gewoon weer veilig gebruiken zoals u gewend was. Bestel de Klokko microchip 4000 nu voor slechts 299.895 euro. Elke vraag beantwoord, dat is beloofd. Met Klokko dag en nacht in uw hoofd. Klokko hey. Open, af, Dat ik een man heb is toch wel heel goed. Ander... Ik ja, poffen, ja. Ik heb geen geld bij me. Wat? Wat ik niet poffen? Jouw hele zaak zit vol met poffertjes. En dat ik niet poffen? Jij bent gek, zeg nee. hé. Als jij zo doorgaat, kom ik nooit meer. Oh, sorry. Dat is het. Nee, ik, zei, ik zag niet dat je naast me zat. Wil jij even maar wat drinken? Nee, Kees, die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. Hè. Je nevertje ijs graag voor de dame hier zo. Doe mij nog een kleintje en vijftien kleintjes voor de mannen. Daar gaat hij. Drink, drink. Ja, zo gaat hij goed. Nee, ja, geen pils in mijn hoed. Jongens, omhoog die glazen en kantelen ermee. Hij is tot drie uur open hoor. Ja, daar gaat hij. Drink, drink, drink. Het feest is compleet. De kroes zit nu helemaal vol. Drink. Voor de mannen. Oh Peter, zeg het eens. Ik vroeg me af of u me even kon nakijken. Want ik denk dat ik best wel... Nou, laat het denken maar aan mij over. Daar heb ik tenslotte voor geleerd. Ja. Dus uh, kleed je me even uit. Oh, ik weet niet of dat nodig is, hoor. Want Jij wilde ik... toch nagekeken worden? Trek je broek dan even uit. Zo, dat ziet er lelijk uit. Je penis is helemaal paars. Oh, dat, ja. <lacht> dat kan ik uitleggen. <lacht> um, ik ga wel eens met vrienden naar de kroeg. En dan... Nou Wordt er nog wel eens wat gedronken. En dan eindigt het altijd in hetzelfde spelletje. Uh, <laughs> we leggen allemaal onze plassers op de bar. Dan fluit de barman. En wie met de laatste terugtrekt, die krijgt een klappende hamer. <laughs> Zoals u ziet, ben ik nog wel eens de laatste. <laughs> nou, dat lijkt me heel vervelend. Maar ik denk niet dat ik daar iets aan kan doen. Oh, dat geeft niks. Want daar kom ik ook niet voor. Waar dan wel voor? Nou, ik vroeg me af of u uh, mijn oren kon nakijken. Want ik hoort fluitje namelijk nooit.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 Nee, maar mensen, we eten veel. En weet je dat de meeste kwalen komen van het eten? Dat weet je, hè? En we hebben, we, wij, de mensen hebben altijd kwalen gehad. Maar we hebben nou weer een nieuwe kwaal in deze tijd. En dat is de kwaal van als mensen wat hebben... dat ze het dan overal gaan rondbezuinen. Kijk, dat deden de mensen vroeger niet. Als je vroeger wat had, dan zei je niks. Hè? Maar nu als iemand wat heeft, dan gaat meteen naar iemand anders. zegt hij, heb jij ook wel eens dat je hier zo van die... Uh, van die scheuten, zeg maar zeggen. Heb jij dat ook? Wel? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo optrekt? Ja, heb ik ook. Heb ik Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja, heb ik precies zo. Hier onder de... zo, zo, Ja, dat heb ik ook. Dat, dat, dat is belachelijk bijna, dames en heren. He? Dat is zo. En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. He? Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder dat die wist wat calorieën waren? Dat wisten niet. Wissen niet, Of, of dieet? Dat wisten niet. Ja, dieet en die niet. Maar meer of niet. <lacht> maar tegenwoordig, de, de mensen kennen allerlei vreemde woorden die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. <lacht> Ik heb een beetje last van hyperventilatie. is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof ik dan. Nou? We weten te veel. Een, een woord als, als, als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen, geen notie. He? En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen zo van... hoe is het met jouw cholesterol? <lacht> Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De mensen kramen er alles uit. Als er wat dwars zit, dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven. Is geen mop hoor, wat ik u nu ga vertellen is mezelf overkomen. Als voorbeeld wat mensen er allemaal uit Ik zit te eten met mijn vrouw. In een klein restaurantje. We willen net beginnen. Ik heb een soepje besteld, een osse staartje. En, uh... Ja, osse staartje. Had er maar even ingehangen hoor, dus niet goed. We willen net beginnen met eten. Toen zit er een echtpaar achter ons. Een echtpaar. Een beetje van mijn leeftijd. En die man die draait zich om. En die zegt opeens tegen mij. Meneer Hermans eet smakelijk. Nou dat vind ik leuk natuurlijk. Hè? Dus ik zeg dank u wel meneer. Ik hoop dat u ook smakelijk zult eten. Weet je wat die man zegt? Ik niet. Dus ik denk, oh god, oh god, u zou wel wat hebben. Ja. En dan word ik zo nieuwsgierig. Dus ik, ik draai me weer om en ik zeg tegen die man, dat is echt gebeurd hoor, dat is geen mop. Ik zeg, meneer, dan moet u mij eens vertellen waarom u niet smakelijk zo eten. Weet je wat die zegt? Die man die zegt, meneer Helmans, ik kom net uit het ziekenhuis en ik heb een snee van 48 centimeter. waarop ze vrouw zegt en die van mij is nog 10 centimeter langer. Vind je dat? Hoe vind je het nou? Het is echt gebeurd mensen. Onder het eten. Hm? Toen komt de ober en die zegt meneer Herman nog een sneetje. Zeg ga weg. Luister, wie, wie ben ik? Ik hoef u niks te leren. Maar als je wat gehad hebt, vergeet het. Vergeet het. Gewoon vergeten. Dat heb je alvast gehad. Remember this golden classic? Playing the hits just for you. Ja, hallo, net uh, de vries. Goedemiddag. Oh, zeg uh, Ik bel eventjes met je raar verhaal, misschien, maar uh, kan het zijn dat jullie een portemonnee kwijt zijn? Uh, ja, dat kan uh, voor mijn moeder misschien wezen. Dus hier heeft mijn moeder, ja? Ja, oké. Okay. Ja, ik ben alsof... Dag mevrouw met de Vries. Hallo, Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, een beetje een raar verhaal misschien, maar ik heb vanmorgen een portemonnee gevonden. En eh, uh, ja, voordat ik ermee naar de politie stap, even gekeken wat er nou precies allemaal in zit. Een beetje nieuwsgierigheid hebben gezegd. <laughs> uh, een kaartje zat erin met dit telefoonnummer en daar stond ook bij het Ja, en, die die... en er zat ook 1380 euro in aan papiergeld en wat pasjes. Maar is dat uw portemonnee dan? Ja. Ja, nee, het is niet mijn portemonnee, maar misschien van hem. hoe ziet die portemonnee eruit? Ja, het is zwart. Het is een beetje een, een leerachtig zwarte portemonnee. Ja. En er zitten wat foto's in. <lacht> een een, een vakantiekiekje van een meisje op een schommel. En een paar pasjes van de bank, ABN AMRO bank. En, ik heb oh, geen idee wat ik mijn moeder eerlijk op gezegd. Op het pasje van uh, de A ABN AMRO Bank. Ja? Uh, wat staat daarop? Staat daar GeffenMafiën op? Te kijken. Ja, dat staat erop. Oh, dat is van mijn man. Die is zijn op beneden aan verloren. Jeetje. Nou, dan is die, heb ik hem gevonden. Nou, wat fijn zeg. Wat, wat fijn van u dat u daar belt. Ja, ja, tuurlijk. Jeetje, want hij weet vast niet hoe of wat. Nee. Want anders Goh. had hij mij vast gebeld. Nou zeg. Goh, 1380 nou. euro zat erin. Nou. Ongelooflijk zeg. Beetje. Ja, dat is wat hè? Ja. Ja, wat doet die man met zoveel geld in zijn portemonnee? Ja, nou, dat, uh, daar zal hij wel zijn reden voor hebben. Ja, want, uh, onverwacht damesbezoek. Moet... Wat zegt u? Onverwacht damesbezoek. Nou, <laughs> nee gelukkig dat niet. Maar, uh... Er zit ook een kaartje bij van Madame Claudia. Zegt u dat wat? Ja. Dat zou me zo kunnen. Ja. Escort staat erbij. Het is wel zeker uw portem de portemonnee van die man, hè? Want ja. Zeg, uh, dan kom ik hem zo voor langs brengen, Tuurlijk, geen probleem. Prima, dan wacht ik even. Wat denkt u van Vindersloon? Wat zegt u? Vindersloon? Uh, ja, 10% altijd, toch? 138 euro. Ja. Dan haal ik hem liever zelf de portemonnee. Wat zegt u? Dan haal ik hem liever zelf. Dan je hem ja, 10% is natuurlijk erg weinig, hè? Ja. Waar had u aan gedacht? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Nee, ik dacht zelf van, laten we zeggen, ja, 11, 1200 euro. Uh, ja, ik ben niet de beroerd om hem even langs te komen brengen, natuurlijk. dan. Of die pasjes even de brievenbus in te gooien. Daar maakt niet zoveel uit. Maar als hij dan zegt van ja, 10%, dan krijg je 138 euro. Dan denk ik, potdomme jongens, daar had al die moeite voor. Ja, ik weet het niet, meneer. Of zou ik die portemonnee gewoon weggooien? gooien? Nee, ik zeker vind, niet. Want ik zeker vind niet. dat u een beetje, ja. Nee, zeker niet. Maar ja, ik begrijp wel... ook wel dat 1200 euro voor ons heel veel geld is. Ja, nou, voor die man schrijf maar niet, want die is er nog nooit mee omgegaan. Die gooit hem zomaar op straat. Nou, die gooit hem niet zomaar op straat. Dat begrijpt u denk ik ook wel. Zit, er zaten ook vier condooms in. Weet u daarvan? Ja, ik weet niet wat mijn man allemaal in zijn portemonnee heeft zitten. Nou, ik zou het horen, steekt u ervan. Ja. Waar woont u? Nou, leuk. En welk nummer is dat? Maar ik ben vanmiddag niet thuis hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat zegt u? Ik ben vanmiddag niet thuis. Nee. Nee, ik ga het weekendje weg, ik heb een zakken ervan vol. Ik ga eerst natuurlijk even dat geld uitgeven. Nou, dat hoop ik dus niet. Ja, maar ik heb namelijk een nieuwe tv nodig. En ik wil zo graag een breedbeeld tv. Ja, geniet er lekker van.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 Ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het verhaal. Wacht op je voetstap in de gang De ploppen een stil verdriet Maar ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan zou verder gaan. is net of jij me iets verreikt. Ik ben zo in onzekerheid. Jij denkt maar nou dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom, dat ik maar. Ja, wacht. Maar... Nummer 1 vorm. De nummer 1 vorm van miscommunicatie van een vrouw naar een man. Alle mannen hier met een relatie hebben dit ook een paar keer meegemaakt. Miscommunicatie van een vrouw naar een man. Nummer 1 is een paar dagen voor Valentijnsdag. Ik hoef niks hoor. Nee. Nee, nee, ik hoef niks, Valentijn is al veel te commercieel. <laughs> nee, Valentijn heeft veel kinderen, man. <laughs> we zijn al zo lang bij elkaar, we zijn toch het een hele jaar door lief voor elkaar. Waarom speciaal deze ene dag? <laughs> Belachelijk. <laughs> nee, ik hoef niks, ik hoef niks. Wij mannen communiceren simpel en duidelijk. Wij horen: jij hoeft niks. <laughs> nou, je krijgt niks. Logischer bestaat niet, simpeler bestaat niet, je hoeft niks, je krijgt niks, Kees closed en we kunnen verder met belangrijker in het leven. Aan het eind van Valentijnsdag leg in jouw bed een potje zuur en weer heb je geen idee waar het vandaan komt. Maar omdat je weet ze is een beetje gek en je wil niet een potlood in je nek riskeren drie uur s'nachts. Vraag je toch voor het slapen. Maar wat is er? Je hebt niks om m'n koffer valentijnsdag. Hé? Maar je wilde niks. Je zei nog je hoeft niks. Dan krijg je niks. Als je iets wil, moet je gewoon zeggen ik wil iets. Dan geef je het geld en dan ga je het kopen. Je weet. Eerst lekker uitwaaien.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 Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo. Ja, dat maakt je blij geweerd gedaan naar werktijd. Gisteren naar werken, ja, ja? voor eten en dan hebben we voor de eerste keer seks gehad met een eigen tweeling. Oh. dat is een ervaring maat. Dat is echt ja? Een, ja, dat is niet normaal. Oh, dat is echt goed. Nou. Ja. Hoe weet je dan uh, wie en wie is dan zeg maar of Ja. Ik kon ze wel goed onderscheiden, want Linda die had best wel flinke memmen. Oh. Ja. ja. Oh. En uh, ja, Peter die had snor. Ja. Nog van, gaan we bullen of blijven we gewoon gezellig thuis? Ja. Ik zeg: Ik heb echt geen goesting om met mijn vingers in van die gaten te zitten, waar dat iedereen al met zijn zweetpollen heeft ingezet. Kom, we gaan ballen. Dat is ook eerdaags uitgerekend, hè? De weekend, maat. De weekend? Ja. Het gaat snel, hè? Een zwangerschap. gaat heel snel, ja. Maar ja. wel ze bevallen? Thuis of in het ziekenhuis? Of... Nee, nee, nee. Bij ons in het café. Ja, jongen. In het café. Ja. Hoezo dat nou helemaal? Ja. Ze willen graag dat ik erbij ben. af uh, te dingen, in de action. <lacht> nou, wat er gebeurde was, uh, er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar het pakje was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat er te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen, je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie, ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, uh, ik wil de manager spreken. <lacht> en die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet maar je kijken, die verpakking, ze hebben gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, dat zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, dat is toch troep? Ik zei, ja, ga je het cadeau doen of zo? <lacht> ik zeg, hé, hey, jouw houding bevalt me niet. <lacht> Toen stond ze op, zegt ze, oké, okay, wat vind je van deze houding? <lacht> ik zeg, de <lacht> ze zegt: de kraanvogeltechniek? Ze zegt, uh-huh. Ik zeg, heb je dit van Mr. Miyagi geleerd of uh, heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, okay, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een de korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt: Ja, ze kosten 50 cent. <lacht> ik zeg: Ja, nou hè? Ze zegt: Oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wilde niks voor betalen. Ik zeg: Nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg alleen: Als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. <lacht> ze zegt: Oké, okay, dan krijgen ze wel. Ik zeg: Nee, ik hoef ze al niet meer. dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou oh, je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, nou, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, zodemieterommetje taal, taal, taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar rijken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen Tante Magriet zei. Bleh, bleh. Mag ik die buitenprikkers nog hebben of niet? Zeg, uh, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, meneertje, koekpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Oh. Alsjeblieft, meneertje, koekpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieteld, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen. Tijd geleden toen ik 23 was, trouwde ik een weduwe die al wat ouder was. Ze had ook al een dochter en die werkte als model. Mijn vader werd verliefd op haar en ook zij trouwde snel. Zo werd mijn pa mijn schoonzoon en dat bracht me in het nauw, want die dochter werd mijn moeder, want ze was mijn vaders vrouw. Volg jullie nog? Nou, ik wilde zeggen, ik ben eigenlijk de... Je vader weet okay, je schoonzoon. let op. Ja. Mijn vader is ja. nu getrouwd met de dochter van mijn vrouw. Ja. Ja, oh, ja, ja. oké, okay. oh, nee, prima. Okay. Okay. Ik heb hem nog. Dus ja. zo werd mijn pa mijn schoonzoon. Ja. En dat bracht me in het nauw. Want die dochter werd mijn moeder, want ze was mijn vaders vrouw. <laughs> zijn jullie mee? Ja, we zijn er. Oké, okay. we zijn er. Om het nog moeilijker te maken, ook al was het wonderschoon, werd ik kort daarop de vader van een pasgeboren zoon. Mijn zoontje werd zodoende ook de zwager van mijn vader. Ja. <laughs> en daar dus mijn oom en dat maakt me alleen maar kwader. Ja. Want omdat het dus mijn oom is maakt hem dat de halve broeder van de dochter van die weduwe, oftewel mijn stiefmoeder my god, deze is voor Jeroen. En toen mijn vader nogmaals vader werd, toen ging ik door het lint. Want deze halfbroer was mijn kleinzoon, want hij was mijn dochterskind. Ja, kom, dit is logisch. Ja, nee, tuurlijk. Precies. Ik, uh, ik, volg, ik volg je gewoon. Oké, okay. ja. en mijn vrouw is tevens stiefmoeder van mijn eigen pa. Dus ze is niet alleen mijn vrouw, maar ze is ook nog eens mijn oma. Mijn god. Dus ik doe zeer in mijn hoofd. Als mevrouw mijn, mijn oma is, ben ik haar kleinzoon dus, en ik heb heel erg lopen piekeren, maar het klopt echt als een bus. Zo heb ik nu de raarste stamboom van heel West-Europa. Omdat ik getrouwd ben met mijn oma, ben ik dus mijn eigen opa. Eh uh, ja. Ik ja. ben de ja. opa van mezelf. De opa van mezelf. Ik weet het klinkt heel raar, maar ik zweer het is echt waar Ik ben de opa van mezelf, tja tja tja Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas Met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas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 Door de brennerpas, met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijn, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijn, scheur ik door de brennerpas, met mijn dertig tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Ik had ook zo'n liefde, jongen. Wij kregen gelijk een Romeo en Julia verhouding met mijn vrienden. De ouders, die vonden dat... Ja, die ouders... Die hadden een beetje vooroordelen en die waren ook bang. Vooral die vader van haar, die had vooroordelen, dat riep je ook vaak. Ja! Ja! Ja! Ja! Die gasten die komen naar je huis. Die pakken je dochter. En dat klopte. Maar dat duurde drie jaar. Na drie jaar mocht ik naar mijn schoonouders. En dat doe je je best, hè? Overhemd, pantalon aan. Ik op de fiets naar mijn schoonouders. Begint het uh, keihard te regenen. Ik denk: oké, okay, door fietsen. En ik had de pantalon aan, dus die broekspijp die gaat tussen de fietsketting zitten, halverwege. Dus ik hoor ook. En ineens is het smek. In het water, broekvies, overal smeer. En dan zie je het er niet meer uit. Tenminste niet meer voor je schoonouders. Want ik denk: hé, hey, die mensen verwachten me. Ik heen. Je vaart op het open. Klaar wel een Turk. Nee pa, het is een Marokkaan, Au. Oh. Toen deed hij zo, toen begreep ik niet van ga weg of kom binnen. Ik snapte dus het niet, dus ik kwam binnen, ik zeg hallo meneer, hallo! En ik schaamde me kapot, hè. de eerste keer bij schoonhouders en dan zie je gewoon ah, oh, dat heb je een smerige broek en alles. En ik ging zitten op een stoel, wist niet waar ik moest kijken. Ik dacht ja, die mensen hebben vooroordelen. Als ik te lang naar de video blijf staren. Antiek klokje, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Ik wou nog zeggen mooi huis. Ik denk: nee man, dat valt op! Ik kijk maar naar het tapijt. Dat kan je niet meenemen, dus gewoon naar het tapijt blijft kijken. Dus ik heb de hele avond het tapijt zitten kijken. Mooi tapijt, trouwens. En een kat. Ze hadden een kat. Ik hou niet zo van katten. En dat beest zat me ook zo raar aan te kijken, jongen. En ik keek terug, hè, want ik hou niet van katten. En ik denk, waarom voelt die beesten dat niet aan, dat je ze niet moet? Waarom wordt hij nieuwsgierig en komt hij mijn kant op? En voordat ik het wist, sprong hij bij mij op schoot. Ik heb de hele avond zo gezeten bij die mensen. En die moeder, ben je bang? Nee, nee, nee. Je moet hem aaien. Ja. Yeah. Probeer hem ook zo ervan af te aaien, maar dat gaat niet. Hij houdt zich vast. Oh, ik zeg, hij blijf zitten, beest. Oh, joh, dat duurde lang. Ik wilde naar huis. Die moeder was liever. Die zei, nee, nee, nee, blijf maar eten. We hebben op je gerekend. Ik zeg, oh, dat is aardig, maar ik mag niet alles eten. mag ik vragen wat u eet. Hamlapjes, dat is van koe. Dat mag jij ook. Stik ik heb nooit hamlapjes gezien. Dat staan van koe. Dus ik ga er zitten en die vader zegt: Wij bidden hier aan tafel, jongeman. Ik denk: Ja, oké. Okay. Ik weet niet, Wat er gaat gebeuren? Ik doe gewoon mee. En <lacht> toen was het stil, alleen die vader die mompelde wat en ik dacht: Ja, zie je, het gaat over mij. Ja. <lacht> en ik keek naar mijn aardappelen, mijn doperten, mijn wortels. Ik denk: Was dat vlees, ten, joh? Misschien moet je harder bidden, dan komt het vanzelf. <lacht> toen waren ze klaar, lag er een vork, een mes, een lepel, en nog een lepel. En dan nou ben ik wel gewend om het mes en vork te eten, maar nooit in combinatie, hè? Dus ik keek waar die paarden ging doen, die vader pakte zijn vork, ik ook. We begon hij zo in zijn bord te prakken. Zeiden zei ook tegen mij, hè? Doe maar jongen, prak het maar. Dit is leuk Hollands eten, prakka, prakka! En ik keek naar die paard en ik, hé hey, hij is wat aan het maken, een dijk. Oh, dat ga ik ook maken. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. een gat in het bord ik dacht, waarvoor is dat dan? Van die moeder aan met een grote pan met schuut. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, ze delta plan in het klein! Het zag er zo mooi uit. Ik heb nog nooit zoiets gezien, hè. Ik zon hem het op te eten, man. En ik neem een hapje... smerig! Maar dat zeg je niet, hè, de eerste keer. Je zegt... Hm. En ik was blij, ik was al geprakt. Je hoeft hem niet te kauwen. Je kon het zo doorslikken. En daarom prakken ze hier elke avond alles aan tafel. Ze lusten niks.